In de handen in de handen Stahfiru. wa anna Muhammadan 'abduhu ...die ons is gegeven... ...is tevens hetgeen... ...waarop men afgerekend wordt. En ieder van ons... ...wordt afgerekend... ...op zijn leven. De overlevering leert ons... ...dat er... ...vier zaken zijn... ...waarover men... ...verantwoording moet afleggen... ...op de dag des oordeels. De profeet... ...sallallahu alayhi wasallam. Leert ons dat niemand op de dag des oordeels een stap verder komt voordat hij over vier zaken is ondervraagd. En de profeet noemde deze vier zaken op. Hij zei: Allereerst aan Umrihi fima afnah. Oftewel, over zijn leven en wat hij ermee heeft gedaan. Wat heeft hij met zijn leven gedaan? ...wa'an shababihi oftewel zijn jonge jaren, en waaraan hij deze heeft besteed. Daarna zei de profeet, ...wa'an malihi min eenakt tesebahu wa vima'anfaqa, oftewel zijn bezit. En hoe hij dit heeft verkregen en waaraan hij dit heeft uitgegeven. En als laatste zijn kennis. En wat hij ermee heeft gedaan. Vier zaken. Je moet je antwoord gereed hebben. Je moet jezelf nu afvragen. Als mij wordt gevraagd, wat heb je met je leven gedaan? Dan moet je een antwoord gereed hebben. Als jou wordt gevraagd, wat heb je met je jeugd gedaan? Dan moet je een antwoord gereed hebben. Als je wordt gevraagd, wat heb je met je vermogen, met je geld gedaan, dan moet je een antwoord gereed hebben. En als jou wordt gevraagd, wat heb je met je kennis gedaan, dan moet je een antwoord gereed hebben. En de tijd, mijn beste broeders en zusters, heeft als kenmerk dat die ontzettend snel aan ons voorbij gaat. Ontzettend snel. En het is niet meer terug te draaien. Degene die zijn tijd goed weet te benutten, kan op een vruchtbaar leven terugkijken. En degene die zijn tijd heeft verspild, heeft in werkelijkheid zijn leven vernietigd. En daarmee ook zichzelf. En om het belang van de tijd te onderstrepen, om het belang van de tijd aan te geven, wil ik enkel en alleen verwijzen naar het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala in verschillende soeras in verschillende hoofdstukken van de Koran, heeft gezworen bij de tijd. Zo zegt hij, subhanahu wa ta'ala, wal asri, oftewel, bij de tijd. Wal fajri, oftewel, bij de dageraad. Wat duha, oftewel, bij het ochtend gloren, enzovoort. En de tijd mag beschouwd worden als de opbrengst van je leven. Luister goed. Opbrengst van je leven. Als de vrucht van je leven. Ongeacht of het nu zoet of bitter is. Doet er niet toe. En Ibn Al-Qayyim, rahmatullahi zegt zegt hierover het volgende. Het jaar, en het jaar is natuurlijk een onderdeel van de tijd... Hij zegt het jaar is een boom en de maanden zijn zijn wortels en de dagen zijn zijn takken en de uren zijn zijn bladeren en de adem die men tot zich neemt is zijn vrucht. Degene die zijn adem besteedt aan het gehoorzamen van Allah zijn vrucht zal zoet zijn. En degene die zijn adem besteedt aan het niet gehoorzamen van Allah, zijn vrucht zal bitter zijn. Als we nu kijken naar de omgang van sommige mensen met de tijd, dan kunnen wij vaststellen dat hun boom er slecht aan toe is. De wortels zijn verrot, de takken zijn afgebroken, de bladeren zijn afgestorven. En de vruchten zien er afgrijzelijk uit en smaken verschrikkelijk. Dat is een feit. Maar wanneer dringt de bitterheid van iemands vruchten tot hem door? Wanneer heeft hij door dat hij zijn leven heeft verknoeid? Wanneer? Als de dood op zijn deur aanklopt. Als de dood plotseling een einde maakt aan zijn leven dan zal hij in tranen uitbarsten, op zijn knieën gaan. En Allah subhanahu wa ta'ala vragen om een tweede kans, smeken om een tweede kans, die hem niet gegeven zal worden. En op de dag des oordeels zullen deze gevoelens van verdriet, deze gevoelens van spijt, met het zien van de grote bestraffing, alleen maar erger, ...en heviger worden. Maar ondanks het belang... ...van de tijd... ...valt ons op... ...dat de meeste mensen... ...niet inzien... ...hoe belangrijk deze tijd is. Zoals de profeet... ...sallallahu alayhi wasallam ...ook heeft aangegeven. Hij zei namelijk... ...ni'matani magboonun... ...fihima kathiron min annaas. Ni'matani ...fihima kathiron min annaas. Oftewel... Ten opzichte van twee gunsten is een groot aantal mensen verlieslijdende. Wat zijn die twee gunsten? As-sihatu al-farag. Oftewel, gezondheid en vrije tijd. We zijn wat dat betreft verlieslijdende. En dat geldt voor ons allen. Want als ik om me heen kijk, als ik nu om me heen kijk, dan zijn we natuurlijk gewend als we een jongere avond houden, in de winter bijvoorbeeld, of in de herfst, dan is de zaal overvol, propvol. Maar vandaag moeten wij onze meerdere erkennen in wat? In Scheveningen. Als het koud is, als het regent buiten, dan is iedereen een vrome moslim. Maar als het lekker weer is, dan verlaat hij weer de moskeeën en dan stevend hij af, op de verdorvenheden. En daarom zeg ik, men kent niet de waarde van de tijd. Je ziet vaak dat onze jongeren die begunstigd zijn met een goede gezondheid, met een mooi lichaam, dit gebruiken in het slechte. Vooral nu dat de zomer is aangebroken. Dan begint iedereen te werken aan zijn conditie. Ze slaan allemaal aan het joggen. Iedereen is aan het rennen. Ze blijven af van de vettige snacks. Dat kan nu even niet. En bij iedere hap die zij innemen. worden natuurlijk het aantal calorieën bijgehouden. Want je moet niet te veel innemen, anders heb je een probleem. Hebben zij eenmaal hun doel bereikt. dat zij voor ogen hadden. en is het lichaam goed afgetraind. dan zie je ze allemaal. als bezetenen, als gekken. afgaan op het strand. Om deze lichamen. Die afgetraind zijn, die een gunst zijn van Allah subhanahu wa ta'ala te ontbloten en te tonen aan anderen. Dat is de werkelijkheid waarin wij leven. Heeft iemand van deze jongeren zich ooit afgevraagd wat hij zou antwoorden wanneer de Almachtige op de dag des oordeels voor hem verschijnt? Allah subhanahu wa ta'ala. En hem vraagt. Wat hij met het lichaam heeft gedaan, dat hem door Allah subhanahu wa ta'ala is gegeven. Zou deze persoon dan de durf hebben om tegen zijn heer te zeggen. Ik heb op het strand een modeshow gehouden. Waarbij ik mijn lichaam, mijn aantrekkelijkheden, ten toon heb gesteld. Iedereen mocht kijken. Terwijl u mij hebt opgedragen. Om mij te bedekken, heb ik mij daarentegen van iedere bedekking ontdaan. Terwijl u mij hebt getooid met de mantel der vroomheid. De mantel der schaamte. De mantel der kuisheid. Heb ik deze mantel afgedaan en met mijn voeten vertrapt. Terwijl u mij hebt geëerd. Met de islamitische gedragscode heb ik deze de rug toegekeerd en liet ik mij gaan. Steeds meer raakte ik verstrikt in een web van zonde en van verdorvenheden. Werkelijk, beste broeder en zuster, vraag jezelf af wat je zult antwoorden op die grote dag. De vrije tijd die ons is gegeven is een kans tot over pijn zien, is een kans tot bewustwording, is een kans tot hard werken. Het is een misverstand om te denken dat deze tijd die ons is gegeven, alleen maar besteed kan worden aan ontspanning en vermaak. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen zijn profeet, فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وإلى رَبِّكَ فَرْغَبْ Oftewel, als jij dan klaar bent, zegt hij tegen Mohammed, alayhi wa sallam, span je dan in, door het verrichten van daden van aanbidding en smeekbeden. En vervolgens zegt hij tegen hem, en wend je tot jouw Heer in verlangen, hopende dat hij deze daden van jou, van aanbidding, accepteert. En jouw smeekbeden verhoort. Wees niet als degene die nadat zij klaar zijn, aan het spelen slaan. En zich afwenden van het gedenken van Allah. Anders zul jij tot de verliezers behoren. Dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die zijn leven heeft toegewijd aan het verspreiden van de islam. en die nauwelijks vrije tijd kende sallallahu alayhi wa sallam. wordt opgedragen om de tijd die overblijft te besteden aan het aanbidden van zijn Heer. Laat staan mensen zoals wij, waarvan het leven in het teken staat van lust. En genot. Mensen zoals wij, die al hun tijd hebben gestoken in wereldse zaken. Mijn beste broeder en zuster, de verplichtingen waarmee wij opgezadeld zijn, zijn niet tijdsgebonden voor de duidelijkheid. Met andere woorden, op de dag des oordeels zal er niet alleen maar rekenschap afgelegd moeten worden voor de zaken die plaats hebben gevonden in de winter of in de herfst. Terwijl de dingen die zich hebben voorgedaan in de zomer onbesproken blijven. Wij moeten ons op die dag verantwoorden voor alle daden. En als ik kijk naar het gedrag van de moslimmannen en de moslimvrouwen... ten opzichte van de winter en ten opzichte van de zomer... dan lijkt het alsof zij een transformatie doormaken. Zoals een rups zich transformeert in een vlinder, zo zie je ook... Dat vrome vrouwen zich transformeren in verdorven vrouwen. En zie je ook dat vrome mannen zich transformeren in verdorven mannen. En het beleiden van ons geloof komt niet op een laag pitje te staan. Alleen maar omdat de zomer om de hoek komt kijken. Omdat de zon tevoorschijn is gekomen. Zelfs de mensen waarvan jij denkt dat zij de beproeving zullen doorstaan. De mensen die als voorbeeld dienen voor anderen. Zelfs die mensen verliezen uiteindelijk de strijd. En geven zich gewonnen. Broeders die het hele jaar naast jou hebben gebeden. En die zelfs een voorbeeld waren voor anderen. Zelfs die broeders moeten onder druk van familieleden. Tijdens de zomervakantie. Bruiloften bijvoorbeeld. Bijwonen waar muziek wordt gedraaid. En ze durven geen nee te zeggen. En zusters die hun hoofddoeken afdoen, omdat een oom of een tante continu blijft doorzeuren, doordrammen. Doe je hoofddoek af. Je bent nog jong. Je bent toch niet radicaal. Je bent toch niet extremistisch. Zelfs de ouders die als voorbeeld zouden dienen, zouden moeten dienen voor hun kinderen... Zelfs die geven toe aan allerlei verleidingen, omdat de omgeving dat van hun verwacht. Iedereen lijkt in de zomer zijn verstand te zijn kwijtgeraakt. Het lijkt alsof het verstand van onze broeders en zusters door de opstijgende temperaturen is verdampt. Voedt weg. Geen verstand meer. Niemand denkt nog na. Er is geen besef meer van Allah. Er is geen besef meer van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Er is geen besef meer van het geloof. De tijd die ons is gegeven werkelijk is een grote gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. En degene die daarmee wisten om te gaan waren onze vrome voorgangers. Zij wisten de tijd die hun gegeven was uit te melken. Ze haalden er alles uit. Er mocht geen seconde verloren gaan. En ik wil jullie een aantal voorbeelden en uitspraken van onze vrome voorgangers... Voordraag. ik wil jullie daarmee confronteren in de hoop dat ook jullie dit voorbeeld zullen volgen. Luister naar deze mensen. En hoe zij dachten over de tijd. En hoe zij omgingen met de tijd. En ik hoop dat jullie voortaan, na het horen van deze voorbeelden, dat jullie voortaan ook de tijd die jullie is gegeven leren waarderen. Leren respecteren. Abdulrahman ibn Hatim. Razi vertelt over zijn vader Abu Hatim Razi en deze man was een grote geleerde op het gebied van hadith. hij zegt dat hij dus zijn zoon Abdulrahman aan hem voorlas zowel hij at als hij aan het eten was dan ging zijn zoon door met het voorlezen want zelfs tijdens het eten wilde hij kennis opdoen hij zegt ook als hij liep las ik aan hem voor en het gaat veel verder. Hij zegt, zelfs als hij naar de wc ging, bleef ik aan hem voorlezen. Want de man wilde geen seconde van zijn tijd verliezen. Ook zei Hassan al-Basri, ik heb mensen meegemaakt die zuiniger waren op hun tijd dan jullie op jullie muntstukken. Tevens zegt, ik ken de mensen die getroffen werden door een zware ziekte. En terwijl zij op hun bed lagen, lag het boek bij hun hoofd. En ik ken mensen, ik zeg ik ken mensen die blaken van gezondheid, maar nog nooit in een boek hebben gekeken. Deze mensen ziek, ernstig ziek. Het boek ligt bij hun hoofd. Als zij enige verbetering voelden, dan begonnen zij te lezen. Ging het weer achteruit, dan sloegen zij het boek weer dicht. Verder zegt Ibn al alayhi: het verspillen van de tijd is erger dan doodgaan. Heb je ooit stilgestaan bij deze zaak, dat het verspillen van tijd erger is dan doodgaan? Hij zegt namelijk, want het verspillen van tijd verwijdert jou van Allah en de dag des dagdesordeels. Terwijl de dood jou slechts verwijdert van het wereldse leven en haar mensen. Als de tijd niet benut wordt om toenadering te zoeken tot Allah subhanahu wa ta'ala, dan heb je natuurlijk een groot verlies geleden. Dat waren de woorden van Bnul Qayyim rahmatullahi aleyhi. En sommige van onze vrome voorgangers... Als hij naar bed ging... En een tijdje had gelegen... Dan zei hij tegen zichzelf... Hij stond weer op... En zei tegen zichzelf... Zoiets dus de slaap... Is niet voor jou bedoeld. Hij praat tegen zichzelf. Is niet voor jou bedoeld. Nou, we kennen allemaal wel zusters en broeders... Die twaalf of veertien uur gewoon doorslapen. Moeiteloos. Deze mensen hadden even gelegen, eventjes, hun ogen dicht gedaan. En dan stond hij op en dan zei hij, zoiets is niet voor jou bedoeld. Sta op en heb een aandeel in het hier namens. Namelijk, daar bedoelt hij mee natuurlijk, verricht het nachtgebed. Ook zei hassan al-Basri, het wereldse leven bestaat uit drie dagen. Klinkt vreemd natuurlijk, maar wat bedoelt hij daarmee? Het wereldse leven bestaat uit drie dagen. Wat betreft gisteren, die is reeds verstreken. Daar heb je dus niks meer aan. Wat betreft morgen, de kans is groot dat jij deze niet meemaakt. En wat betreft vandaag, die ligt binnen jouw handbereik. Dus benut deze optimaal. Ook zei hij, o zoon van Adam, je bent slechts een verzameling van dagen. Als jij een definitie wil geven aan jezelf, wat zeg je dan? Ik ben slechts een verzameling van dagen. Als één dag van je leven voorbij gaat, dan is ook een deel van jou voorbij gegaan. Verder zegt hij, iedere nieuwe dag is bij jou te gast. Dus behandel deze dan ook goed. En ook zei iemand, als jij je verdrietig voelt vanwege het bezit dat jij kwijtraakt, waarom kan ik dan bij jou geen verdriet bespeuren vanwege de dagen die jij kwijtraakt? En ook is overgeleverd door Abu Darda, radiyallahu anhu, wat hij tegen zijn metgezellen zei, als iemand van jullie op reis gaat, dan treft hij toch de nodige voorbereidingen. Kleine auto wordt ingeruild, natuurlijk voor een grote auto, die wordt vervolgens natuurlijk voorgeladen met cadeaus, kleding, etenswaren, elektrische apparaten, fietsen, prommers, kaas, pindakaas, hagelslag, noem het maar op. Want oh, wij, als wij daar aankomen in Marokko, en dan blijkt dat wij iets zijn vergeten, dat wil je natuurlijk niet hebben. Op zich is dat geen probleem, want alles is vandaag de dag verkrijgbaar in Marokko. Maar laten wij het anders stellen. Stel je voor, als jij op de dag de komt aanzetten, en tot je grote spijt kom je tot de ontdekking dat er in jouw bagage geen gebed te vinden is. Dat er in jouw bagage geen goede daden te vinden zijn. Wat dan? Dan heb je een probleem. Want je hebt niet een supermarkt om de hoek om even heel snel wat goede daden in te slaan. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Abu Darda radiallahu anhu, die zei tegen zijn metgezellen, als iemand van jullie op reis gaat, dan treft hij toch de nodige voorbereidingen. Ze zeiden allemaal ja. Hij zei vervolgens, de reis naar het hierna is langer. Ze zeiden vervolgens, welk proviant kunnen wij dan daarvoor inslaan? Welk profiant kunnen wij dan daarvoor inslaan? Hij zei, verricht de bedevaart ter compensatie van de grote zonde. Verricht twee gebedseenheden in de donkerte van de nacht als steun tegen de vervreemding van het graf. En vast op een warme dag als steun voor de lange dag van opwekking. Dus ga niet naar Parkpop of naar Schevening op een warme dag, maar vast op een warme dag. Dan zal dat InshaAllah steun dienen voor de lange dag van opwekking. Jamal Qiyamah, die ontzettend lang duurt. Dus er breken hagelijke tijden aan, moeilijke tijden aan. Je zult natuurlijk ten strijde moeten trekken. Je zult je vechtkunsten moeten vertonen. Je moet jezelf doen gelden. Daar waar iedereen de handdoek in de ring gooit, zijn meerdere erkend in de zomer, en na de vakantie natuurlijk gebukt moet gaan, onder de schaamte en de last van de zonde zullen de grote mannen en de grote vrouwen inshallah als overwinnaars van hun vakantie terugkeren ze hebben inshallah niets prijsgegeven de mensen nog de zon hebben deze winnaars kunnen breken ze hebben juist de anderen van hun gelijk kunnen overtuigen ze hebben mensen aan het gebed geholpen ze hebben mensen aan de juiste kledingsvoorschriften geholpen ze hebben mensen aan het leren van de Koran geholpen ze hebben mensen aan het leren van de hadith geholpen. Terwijl iedereen als een kudde schapen op allerlei verdorvenheden afstevend, hebben zij ervoor gekozen om uit de kudde te stappen en hun eigen koers te varen. Een koers die hun leidt naar het eeuwige leven in het paradijs. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tot diegene te doen behoren. bihamdik. Shadu la ilaha wa